Mede Metalhead.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 rockbands die in de jaren 70 opkwamen en van belangrijke invloed zijn geweest voor de daarna opkomende metalbands en stijlen. De vroege punkscene van halverwege de jaren 70 tot eind jaren 70 de krachtige en epische power metal. dat weer ontstond dankzij de vroege pioniers van de heavy metal. En vorige week konden we genieten van technische en complexe muziek. dankzij de progressieve metal scene. ontstaan uit de progressieve rock van de jaren 70. Vanavond behandel ik de New Wave of British Heavy Metal. afgekort NWOBHM. Dat is ontstaan na de populariteit van de punk. In, de, in Engeland eind jaren 70. en muzikaal teruggreep op bands als Deep Purple, Led Zeppelin. en Black Sabbath. maar ook Judas Priest. All right. <laughs> Het werd een van de populairste stromingen van begin jaren 80 en vormde tevens de basis voor latere genres als speed en trash metal van de Bay Area in de VS. Vanavond zal ik alle belangrijkste namen die onderdeel waren van deze stroming gaan behandelen en uiteraard van elke band een van de vroegste nummers gaan draaien. De mannen onder leiding van Lemmy's Motorhead mochten vanavond het spits afbijten met het nummer naar de band vernoemd. Er werd beweerd dat Motorhead dat werd opgericht in 1975 voorop liep in de beweging en zelfs werd gezien als een van de eerste. Critici en fans waren verdeeld over de vraag of de band tot de nieuwe golf van deze beweging behoort. Sommigen zijn weer van mening dat de band van belangrijke inspiratie en invloed was, maar geen deel van de beweging uitmaakt. Omdat zij al platencontracten hadden getekend, door het land hadden getoerd en de hitlijsten hadden behaald nog voordat bands uit deze beweging uit het lokale clubcircuit kwamen. Lemmy zei ook dat de new wave of British heavy metal hun niet veel goed had gebracht. Omdat Motorhead twee jaar te vroeg ontstond. Voor de volgende band deed deze beweging wel veel goeds. Met name de carrière van de bandleden. Ik heb het over de band Samson. Dat werd opgericht in 1977 door gitarist en zanger Paul Samson. Ze zijn vooral bekend van hun eerste drie albums... met de toekomstige Iron Maiden zanger Bruce Dickinson. Toen bekend als Bruce Bruce. En drummer Thunderstick, wiens echte naam Barry Graham Perkins was. Die een leren masker droeg en op het podium optrad in een metalen kooi. Drummer Cliff Burr was ook lid van de band, zowel voor als na zijn tijd bij Iron Maiden. Drummer Mel Gaynor had een succesvolle muziekcarrière... toen hij meer dan twintig jaar lid was van The Simple Minds. Nicky Moore, de vervanger van Dickerson op zang... trad op met Samson gedurende het midden van de jaren tachtig... en opnieuw vanaf het eind van de jaren negentig. Helaas liep het voor veel van de leden niet goed af... Paul Sampson overleed in 2002 aan kanker, waarna de band uiteenviel. viel. Bassist Chris Elmer overleed in 2007 aan keelkanker. En drummer Cliff Burr stierf in 2013 aan de slopende ziekte MS. Van het debuutalbum Survivors uit 1979, waar Dickerson op de album hoesierde... maar niet te horen was, draai ik hun eerste single, Mr. Rock'n'Roll. Wat tevens wordt gezien als allereerste single van deze beweging. It makes you happy Voor de eerste Mr. Roll van Samson. En als tweede plaat in het blokje draaide ik Saxon met hun eerste single Big Teaser. Dat afkomstig is van hun debuut uit 1979. Saxon is, dat is opgericht in 1976 in Barnsley. Door zanger Pieter Biff Byford, gitarist Paul Quinn en Graham Oliver. Bassist Steve. Dawson en drummer Pete Gill wordt beschouwd als een van de groten van deze beweging... naast Iron Maiden en Def Leppard. De band kende door de jaren heen veel bezettingswisselingen... maar Byford en Quinn bleven constant actief. Saxon had groot succes in de UK dankzij acht albums uit de jaren 80... die de top 40 albumcharts hadden gehaald... waarvan vier de top 10 behaalden en twee zelfs de top 5 hadden bereikt. Ook een groot aantal van hun singles bereikte de UK Singles Charts. maar dat bleef niet alleen daarbij. Ook in heel Europa, Japan en zelfs in de VS behaalden ze succes. Gedurende de jaren 80 wisten ze zich... tot een van de meest succesvolste Metal acts te vestigen. Ze toerden regelmatig en ver verkochten wereldwijd meer dan 15 miljoen albums... Ook werden ze beschouwd als een belangrijke invloed voor veel trash metal bands... die daarna ontstonden zoals Metallica, Anthrax, Megadeth en Slayer. Ze noemden ze, uh, ik noemde ze net al in het rijtje van de grote. Def Leppard uit Sheffield combineerde hard rock, glam rock, arena rock en heavy metal... en behaalde met hun geluid groot succes in de jaren 80. Sinds hun oprichting in 1977 door gitarist Pete Willis, bassist Rick Savage en drummer Tony Kenning... heeft de band wat wisselingen bis gehad in hun bezetting, met name qua drummers maar werd de line-up uitgebreid met een extra gitarist Steve Clark in 1978. Drummer Rick Allen werd, een, werd de vervanger voor Tony Kenning. Def Leppard werd als support act ingepland... voor de concerten van Sammy Hagar en ACDC om ervaring op te doen... en al gauw tekenden ze een platencontract bij Vertigo en verscheen in 1980 het debuutalbum On Through the Night. Het album bleek succesvol in de UK... en al gauw volgde een tour in eigen land en zelfs de VS... Na de opnames van het tweede album High and Dry... werd Piet Willis ontslagen wegens dronkenschap... en vervangen voor gitarist Phil Collin. In 1984 sloeg het noodlot, noodlot toe voor drummer Rick Allen... en verloor hij zijn arm dankzij een ernstig autoongeluk. Gelukkig voor hem werd hij daarna niet vervangen... en wachtte de band net zo lang tot hij hersteld was. Zijn drumkit werd aangepast voor hun eenarmige drummer... en in 1987 dook de band de studio in voor hun derde album Hysteria... Het lange wachten bleek niet voor niets te zijn geweest. Het album bleek wereldwijd een groot succes... met meer dan 15 miljoen verkochte exemplaren. En een wereldtournee volgde dat in oktober dat jaar eindigde in Seattle. Dat bleek het laatste optreden te zijn voor gitarist Steve Clark... die dood werd gevonden in zijn flat door een alcohol- en drugsoverdosis. In 1992 kwam de band sterk terug met het album Adrenalize... en had de band in de jaren 90 te maken gehad met flinke tegenvallers. Desondanks, desondanks bleef de band albums produceren. Van het eerder genoemde debuutalbum draai ik een eerste single Wasted... dat nog voor de albumrelease verscheen. En wat gaat over depressie en het negatieve effect van alcohol en drugs hierop. De grote en de pioniers van deze beweging natuurlijk niet ontbreken vanavond. We de Iron Maiden met hun debutsingel Running Free van het allereerste album dat is vernoemd naar de band uit 1980. En het is hun enige studioalbum met gitarist Dennis Stratton die niet lang na de release van het album werd ontslagen met muzikale meningsverschillen als reden. Hij zou worden vervangen door Adrian Smith... die zich op tijd bij de band voegt voor de opnames van het tweede album Killers... dat een jaar daarna verscheen. Hoewel de bandleden later kritisch waren over de productie van hun eerste album... kreeg het na de release lovende kritieken en was het meteen een commerciële hit. Iron Maiden blijft tot op de dag van vandaag een populair album... en wordt regelmatig opgenomen in de lijsten met Greatest Metal Albums. De hits Phantom of the Opera, Running Free, Iron Maiden en Sanctuary... zijn hiervan fanfavorieten. -fan de band dat sinds hun oprichting door bassist Steve Harris in Londen van 1975 bestaat... wordt gezien als een van de meest kenmerkende en invloedrijkende bands van hun stroming. In the new wave of British heavy metal natuurlijk. Verder bestaat de band tegenwoordig uit zanger Bruce Dickinson... gitaristen Dave Murray, Adrian Smith en Yannick Gers... en drummer Nico McBrain. Textueel gaan de nummers vooral over oorlogsgeschiedenis... klassieke mythologie, science fiction en klassieke Engelse literatuur. Iron Maiden is tevens een van de meest invloedrijke... en gerespecteerde rockbands aller tijden geworden... en wordt gecrediteerd voor het beïnvloeden van talloze bands en genres. Critici hebben verklaard dat de band heavy metal tot een kunstvorm heeft verheven... wat bewijst dat academische en muzikale inspiratie naast elkaar kunnen bestaan. De band wordt ook geprezen als een van de grootste live acts aller tijden... Gaan we door naar de volgende band, Diamond Head. Die is een van de meer bekendere bands uit de New Wave of British Heavy Metal tijdperk. Niet in de laatste plaats dankzij Metallica's talrijke koffers en de ongegeneerde herkenning van de band als een invloed. Het debuutalbum uit 1979, Lightning to the Nations, met de kenmerkende klassieker Am I Evil, blijft een van de belangrijkste albums van die tijd. En toen ze in 1981 bij MCA tekende, werd een wereldwijd succes voor de band voorspeld. Maar nog het nogal holle Borrowed Time. Nog het meer experimentele Canterbury sloeg echt aan bij het publiek. En in 1985 leek de band er genoeg van te hebben en ging het uit elkaar. Vele jaren later stelde de kern van de gitarist Brian Tedler en zanger Sean Harris... een nieuwe versie van de band samen en bracht het meer poppy Death and Progress uit... voordat ze rond 1995 weer uit elkaar gingen. Enkele jaren daarna stelden Tedler en Harris weer een andere versie van de band samen... hoewel Harris later stopte. Sindsdien heeft Tedler de band actief gehouden door sporadisch op te nemen, hoewel compilaties en livealbums zwaarder wegen dan nieuwe opnames. In 2016 verscheen dan eindelijk na negen jaar het nieuwe album Naar de Band vernoemd. En drie jaar later verscheen het tot nog toe laatste album The Coffin Train. Het debuutalbum Lightning to the Nations verscheen in 2020 opnieuw met de nieuwe line-up... en heropgenomen nummers plus vier nieuwe cover songs. Maar van dit, nieuwe van dit debuutalbum draai ik niet hun bekendste plaat M.I. Evil... maar eens een andere plaat voor de verandering Sweet and Innocent. ik De heerlijke live versie van het heerlijke 100 miles per hour van de met boogie beïnvloeden hard rock van Vardis. Dat werd gesmeed uit glam, punk, heavy metal, blues en rock'n'roll in de smeltkoets van Noord-Engeland in de jaren 70. Ze waren geïnspireerd door de grote rockers en bluesmannen van de jaren 50 en 60. Leerden hun vak tijdens, terwijl ze aan de zijlijn stonden van de jonge hard rock en punk in de jaren 70. En bereikten bekendheid in de jaren 80 als onderdeel van de new wave of British heavy metal. De harde woestaanval van hun geluid had een directe invloed op het ontwikkeling van trash en speed metal in Noord-Amerika en Europa. Dat later werd aangehaald door metalreuzen als Metallica en Megadeth. Vardis verloor nooit hun vroege boogie invloeden uit het oog en bleef altijd trouw aan de hard rock met deze unieke heavy groove, waarin ze altijd echt origineel bleven. Frontman Steve Zodiac had het geluk een tiener te zijn in een van de meest vruchtbare decennia in de muziekgeschiedenis, de jaren 70. Hij vormde Quo, Quo Vardis als een vijf, vijfkoppige band in 1973 op 16-jarige leeftijd. Het duurde niet lang voordat Vardis de Quo liet vallen en het vijftal een trio was geworden. De line-up bestond uit gitarist-zanger Zodiac, bassist Alan Selway en drummer Phil Madley, waarmee het zelfgefinancierde 100 Miles per Hour EP uit werd gebracht in 1979. Waarmee de aandacht van het grote label van de band werd gewonnen. Gary Person verving Madley op drums en Vardis tekende bij Logo Records. Hun tweede album, The World's Insane, verscheen in 1981... met erop een koffer van Hawkwind's Silver Machine... met doedelzakken, bespeeld door Judd Lander. En dit maakte het een van de weinige metalalbums... waar dit instrument op te horen was. Vardis ontbond halverwege de jaren 80... te midden van de langdurige juridische geschillen... met het voormalige management. Sinds 2000 met Zodiac, Person en Harbury weer bij elkaar... en brachten in 2016 het tot nog toe laatste album Red Eye uit. Dat de wereld, metalwereld voornamelijk bestaat uit voornamelijk mannelijke bands, weten we al lang. Maar er waren uitzonderingen in de jaren tachtig, zoals met The Runaways. Maar ook met het uit Londen afkomstige Girlschool School, dat bestond uit vier vrouwen en de eerste echte vrouwelijke metalband was. Zij speelden een mix van punk en heavy metal en waren vooral in de jaren tachtig zeer populair... De band werd in 1977 opgericht door gitarist Kim McOlive en zangeres-bassiste Aenet Willems... die maar één straat van elkaar vandaan woonden. Ze begonnen eerst onder de naam Painted Lady, maar veranderden de naam in 1978 naar Girl School. Na een aantal bezettingswisselingen in de line-up volgde een tour door Groot-Brittannië in het voorprogramma van Motorhead... en brachten ze hun debuutsingle Take It All Away uit in 1979... kort en gevolgd door het debuutalbum Demolition dat de Britse album top 30 haalde. De twee albums die daarna volgden behaalden ook goed groot succes in de UK... maar vanaf het vierde album Play Dirty ging het langzaam bergafwaarts met hun succes. Dit was het eerste album dat de albumcharts niet wist te behalen... en het was tevens een verandering naar een softer rockgeluid. Van het eerder genoemde debuutalbum draai ik een eerste single Emergency. Tevens de tweede single van de band na Take It All Away. ZFM is of Fantang made a single Don't Touch Me There not a dames from Girl School de Tigers of Pantang, die ontstonden in 1978 in Whitley Bay... waren eveneens een belangrijk onderdeel van de New Wave of British Heavy Metal-beweging... en maakten een gespierde mix van melodie en kracht die ergens tussen Def Leppard en Saxon valt. Hun eerste album, Wildcat, verscheen in 1980 met het zojuist gedraaide Don't Touch Me There... bereikte de 18e plaats in de UK-albumcharts... en wordt gezien als een van de posters voor deze beweging. Tweede gitarist John Sykes voegde zich toe aan de band bestaande uit zanger Jesse Cox... Gitarist Rob Weir, bassist Richard Rocky Laws en drummer Brian Dick. En met hem verschenen twee albums... Spellbound uit 1981 en Crazy Nights uit 1982... die beiden succesvol waren volgens de fans en critici. De Tigers probeerden bij volgende releases... een meer mainstream pop-metal geluid aan te nemen... en dat bleek de verkeerde aanpak te zijn. Ze stopten ermee in 1987 na de release van Burning in the Shade. In de popwereld kennen we natuurlijk heel veel eendagsvliegen... Maar bands die maar één hitje scoren. Maar in de metalwereld kennen we dat niet echt. De metal scene is meer van langspelers uitbrengen dan hitsingles. En soms komt het voor dat een metal band slechts één steengoed album uitbrengt. En vervolgens dat succes niet meer weet te evenaren. Om vervolgens snel weer in de vergetelheid te raken. Een goed voorbeeld hiervan is de band Angel Witch. Die met hun debuutalbum uit 1980 meteen hoge ogen scoorde. En tegenwoordig gezien wordt als een klassieker binnen het genre en de New Wave of British Heavy Metal. Metal. Het album bevat ijzersterke nummers die goed geproduceerd waren en prima meekonden met het debuutalbum van Iron Maiden, dat een jaar later pas uitkwam. Helaas bleef het succes van de band beperkt bij dit klassieke album en ging de band kort daarna alweer snel uit elkaar om daarna diverse malen weer nieuw leven ingeblazen te worden. En uit elkaar te gaan. Tegenwoordig is de band nog altijd bij elkaar en hun vijfde en laatste album release, getiteld Angel of Light, was in 2019. Van het eerder genoemde debuutalbum ga ik de volop geprezen en door fans benoemde favoriet draaien, de heerlijke catchy titeltrack Angel Witch. Excuus, dit was het uh, verkeerde nummer. We gaan even terug naar uh, het juiste nummer. Dat komt nu. Jammer goed, dit is hem dus. Echt, sorry. <laughs> Gaat lekker zo.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 Sluitend Hoorden jullie praying, Mantis met She did na Angel Witch. Met Angel Witch, dat ging niet helemaal goed, maar. Ach, kan gebeuren. Tot zo in het uh, tweede uur met nog meer New Wave of British Heavy Metal. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104,5. En in de ether op 106,9. Straks meer. ZFM.